Kijk, daar heb je ome Gerrit. Ah, daar is Louis de Vos. Met een hapje in zijn bek gaat hij naar de open plek. Daar zit je vrouw met haar lange spitse snavel vol met bitse praatjes klaar. En tuut, tuut, tuut, wie hebben we hier? Jawel, jawel, dat is je vrouw Mier. En als je alles hebt gehad, dan gaat Stoffel pas op pad. De raaf en de beer. En waar is dan de rest? Want er zijn er toch meer? Ja, ja, er zijn er veel meer. Want in de krant staat hier vermeld dat er twintig zijn geteld. Echt waar? Echt waar? Echt waar, meneer de uil? Ja. Twintig dieren, net als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken, die staan allemaal in de krant van Vaberstand, van fabertjes.